Richting Den Bosch, tussen Afrit Geldermals en Zadbommel, een kwartier vertraging. De rechter reis is dichter, staat een kapotte vrachtwagen. En ook een auto met pech op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Lexmond en knopend Gorkum, 5 à 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersin. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 mis langs. de entree is gratis. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Zo, nou, goedemiddag, luisteraars. U hoort mij, Ron Pereboomvoller en uh, aan de techniek, Charles, Charles Duijf. Hé, hey, goedemorgen. Hey, het is een Ron. beetje rommelig, hè, Charles? Ja, ja, we hebben een beetje pech met de, met de traplift. Uh. Ja, precies, want Joop <laughs> van Nes staat beneden. Ja. En die wil graag uh, in onze uitzending, natuurlijk. Ja. Maar jij, ja, Henny uh, Rukert staat nu enorm te proberen om die traplift heen en weer te krijgen. Maar dat lukt gewoon niet. Wou oh, de kwestie van een trap geven, die lift. <laughs> nou ja, misschien moeten we Joop dan op de schouders nemen en ja. naar boven tillen. Maar ik weet niet of we daar vrijwilligers voor krijgen, toch? <laughs> Zegt Charles, ja? uh, we gaan zo beginnen. En ik stel voor dat we dan maar eventjes met muziek beginnen tot Henny er is. En Doe. dan kunnen we, uh, gaan we uiteraard met de sport van vandaag beginnen. Ik neem nooit iets voor gegeven. Ik neem dingen voor gegeven.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 You will always be The same old someone that I do What will it take till you believe in me The way I, I, I believe in you Yeah, I said I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 We nemen je gewoon zoals je bent. Nou, we nemen Henny vanmiddag ook zo, zoals hij is eh, rond, toch? Nou, zeker. Uh, <laughs> absoluut. dat Henny. Uh, Goedemiddag. Ja, we hadden even wat uh, consternatie hier. Ja, ik heb het al uh, gemeld oh, van onze gemeld, luisteraars. Ja, zeker. Arme, arme Joop van Nes van de Zandvoortse Courant kon niet omhoog. Ja, hij was hij helemaal op zijn race-scootmobiel hier naartoe gesjeest en dan uh, kan hij niet naar boven. Ja. Dat is toch wel zonde, hè? En dan bel je het bedrijf en dan zit je eerst 20 minuten te wachten voordat ze hem opnemen. Zodat, uh, onze ja. medewerkers zijn in gesprek. Wat, wat kan natuurlijk, Ja. maar goed. Maar maandagmiddag komt er iemand, dus als er iemand van CFM luistert, zorg dat er maandagmiddag hier iemand is, want er komt een... Uh, een monteur, ja. Oké, okay, nou... Ik, dat... ik heb slecht nieuws voor je, Henny. er komt sneeuw, hè, volgende week. Echt waar? Nee, nee, nee, joh. Joh. Ja, joh. Ja, ah, juist in deze depressieve maand was ik heerlijk weer deze week begonnen met mijn <laughs> jongens. Geweldige trainingen gehad, hartstikke ja. leuk. Ja. We spelen morgen een wedstrijd. Oké. Okay. En uh, ja, dan gaat het weer sneeuwen. Ja, joh. Het, uh, maar erg? Wordt het echt koud? Het is winter, ja. hè? Niks ja. aan te doen. Nou. We hebben een gast vandaag. Nou, vertel. Wel, Chris nee, nee. van den Broek. Maar ja, we weten niks van hem. Want zijn cv heeft hij niet opgestuurd. Nee. En zijn platenlijst en ook, zijn niet. Platenlijstje ook niet. Nou. Dus, uh, hij, nou, lekker dan. hij heeft ook geen verstand van trapliften. <laughs> maar we weten in ieder geval één ding van nou. hem. Nou. Hij zit bij de Lions. Je hebt hem niet voor niks uitgenodigd. Nee, nee we hebben hem uitgenodigd in verband met schoolbasketbal. Daar was Joop van Nes ook hier voor. Dat zijn de twee grote mannen van het Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Mm. Maar ik wil eerst eigenlijk wel eens even weten... Chris, wie ben jij? Waar kom je vandaan? Waar woon je? Wat doe je? Wat, uh, we weten niks. Nee. <laughs> uh, nou ja, dat zeg ik, mijn naam is Chris van der ik, ik woon in Zandvoort. Ik kom officieel uit Haarlem. En uh, ik doe op dit moment... Nou ja, ik ben 65. Ik ben uh, met pensioen. Ik werk alleen nog part-time bij de Zandvoors Apotheek. Daar rij ik... Uh, de, de recepten de, naar de mensen. En verder ben ik bij de Lions bezig eh, met schoolbasketbal. Ik heb ooit een blauwe maandag gebasketbald. Maar dat ligt toch niet in het... Uh, nee, ja, wel de lengte. Ik, ja, maar ik, ik ben van huis uit ben ik een voetballer. Want al mijn broers hebben allemaal gevoetbald. Ik heb zelf gevoetbald. Waarbij? Bij Geel Wit in Haarlem. Uh -huh. Daar heb ik uh, nou ja, vanaf mijn negende tot 25, 26 jaar heb ik daar uh, gevoetbald. En uh, toen ben ik op een gegeven moment bij uh, de lines terecht terechtgekomen. via uh, mijn ex-echtgenote. Jolande Verstegen. Ik neem maar jullie die wel kennen. bij ja. de Zandvoortse Omroep. Nee, Jawel. Ik, ik niet. Hoor. Nee, ik neem nee, die uh, zaterdags. Dan doet ze dat uh, met uh, Wil Toebak, dat programma. Ja, of, vanuit Hoogland. Oh, ja, vanuit ja, ja, ja. Hoogland. Ja. Die, die, Leuke die trouwens. En foto's, hebben heb je eruit gedaan. <laughs> ja, nou ja, kijk, als de ene linksaf gaat... en de andere gaat rechtsaf ja, op een ja. gegeven moment... Ja, dan, dan. Ja. maar goed, we zijn goed uit elkaar gegaan gelukkig. Ja, maar. maar die speelde dus... daar kreeg ik verkeering mee. En die speelde bij het eerste team van de Lions, dames. En zo ben ik daar terechtgekomen. En daar ben ik gaan leren schrijven. En op een gegeven moment heb ik... De cursus scheidsrechter gedaan. En dat doe ik dus nog steeds... Scheidsrechter bij de. Ja, in principe bij de, bij de jeugd. Want dat is altijd moeilijk om daar een scheidsrechter voor te krijgen. En ik fluit ook al heren 1. En dat is het andere probleem. Even voor de duidelijkheid: ja. de Lions, dan hebben we het niet over de serviceclub. Club, dan hebben we het over de basketbalclub. Over de basketbalclub, ja. Nou, Ronde ja. weten we een heleboel meer. Ja, ja, zeker. <laughs> ja, precies, want in normaliteit denk je weer de lijn ja, en, en, en wat ik ook nog even wil zeggen. Ik ben op het ogenblik ook met de voetbal natuurlijk bezig. Want mijn zoon is 11,5, Die speelt bij SV Zandvoort. Uh -huh. En eh, nou, daar ga ik natuurlijk altijd kijken. En nou, als ik langs de lijn sta, dan ja, ik kan ik nooit mijn mond houden. Daar heb ik gezegd van jongens, als je thuis speelt, laat mij dan maar scheidsrechter dan dus nou, kan je, ieder, kan je in ieder geval niet als een wilde staan zitten. Nee, daarom. Nee, dus nou, al die ouders die altijd erop Dus nou, uh, als hij voetbalt, dan, dan, dan, dan ga ik de scheidsrechteren. En ik fluit dan ook vaak de dames van de Sans-Verscheidingsvereniging de in. Ja, natuurlijk. Dat is wel gezellig. Ik ben gek <laughs> op dames. <laughs> natuurlijk. Kijk, maar bij je, je zoon is dus een beetje thuis. En daar mag je tegenwoordig niet meer ben, fluiten. Ja, ik ja, ben ook nog wel eens thuis. jij speelt in 12-1? Hij speelt 13-4. Oh, 13-4. En 13-4. Ja, ja, ja. Hij is bij de F's begonnen uiteraard. En de ja. E. En nu zit hij in de D voor het eerste jaar. En ja. Nou, ja, het is natuurlijk nu winterstop. Maar uh, vanaf maandag gaan we weer beginnen. Want dan gaan de trainingen weer beginnen. Ja. En ik heb net begrepen dat ergens 10 februari, geloof begint het voorjaarscompetitie. Ja. Dus dan, uh, nou, dan kan hij weer aan de bak. Leuk hoor. Maar ja, nou hoorde ik inderdaad van het gaat weer sneeuwen. Dus ik hoop... Ja, maar het is 10 februari alweer weg. Hoor. Nou, ik, hoop, ik hoop het wel, want <laughs> ja, er is natuurlijk de we afgelopen weken ja. een mooi weer geweest om te voetballen. Heerlijk was ja, het. Uh, die, is het, is een, het is een normale zaak. Als dan de voetbalcompetitie begint, gaat het weer sneeuwen en ijzelen. Uh. Ja. We gaan... Uh, je hebt vast wel uh, muziek die je leuk vindt. Ja. Nou ja, Charles is er, die gaat uh, uh, alles ik, opzoeken hoor. Ik, ik, ik, ik gok het voorlopig maar even. Ja, ik, goed, ik, ik, ervaring, uh, maar denk, uh, geen... Dan moeten we straks maar overleg hebben over uh, verzoekjes, zoals dat heet. Maar over dat fluiten, want ik maakte die opmerking jullie horen het helemaal niet. Maar ik zei, je mag helemaal niet fluiten naar dames tegenwoordig. Hè? Uh, me too, hè? me too. Me too. Ja, me too. <laughs> trots Marie Proud Mary, bekend van Tina Turner, maar natuurlijk ook de CCR Credence Clearwater Revival. Heb ik daar een klein beetje uh, raak mee geschoten als het uh, om repertoire betreft waar jij van houdt. Uh. Ah, inderdaad. Ja? ja. Nou, helemaal ja. mooi. Heb je goed uitgekozen van? hartstikke mooi. Je mag het nog een keer doen. Oké. Chris van den Broek praat. Dat is de man van de Lions die samen met Joop van Nes het basketbaltoernooi... ...voor de 41ste keer gaat organiseren. We gaan daar zo uitgebreid over praten... ...als we Joop al bereikt hebben op zijn telefoon... ...want die gaat telefoon telefonisch meedoen. Maar eerst even wat andere uh, nieuwtjes. Uh, morgen begint de Tweede Divisie weer, uh, Ron. Ja, zeker. Hartstikke leuk. Uh, we hebben een uitwedstrijd ja, we zien in, hè? om te zoenen. We, we, is uh, HFC Hc, bedoel je? Ja. ja, nee, goed, dat is niet voor iedereen we, hè. Dat, nou, wees, de, veel he? mensen wel, hoor. Nou, maar goed, uh, nee, inderdaad, de HFC speelt bij Rijnsburgse boys. Ja. Maar en goed, dan en, uh, gaan we iemand ontmoeten die daar zes jaar trainer geweest is van HFC. Ja, Pieter. Pieter Mulder. Ja, ja, dat is natuurlijk altijd leuk, hè. Die overigens bijna 30 punten heeft gehaald uit tien wedstrijden. Sorry. En toch moet vertrekken bij zijn club. Dat is ja. een beetje raar, hè. Ja, dat is nog steeds uh, merkwaardig uh, dat ze daar er zo over denken, hè? Maar we kunnen in ieder geval, uh, Pieter Mulders, die krijgt echt wel een mooie baan, hè? Jazeker. En dat zal ongetwijfeld uh, in dat vissersdorp vaak uh, gebeurd zijn. <laughs> Joop, ik wil niet veel zeggen, maar je zit al op on-air, hè. Dus dat, uh, ja, je zit te hoesten als een man die keihard gelopen heeft. Maar je hebt gereest met die scootmobiel van je natuurlijk, Joop. Nou, ik, ik... Alweer een pauze hoor. Oh afmaken. ja, zie je wel. Hij heeft weer alle <lacht> snelheidsrecords gebroken. Nou, fijn dat je er bent, Joop. Maandagmiddag komt de monteur, dat moeten we hier nog doorgeven, maar dan kan je waarschijnlijk volgende week weer omhoog. <lacht> Hannover <met> de Oesterman! is niet <lacht> <lacht> Het nou, is we wel we... live radio, hè? ik wil ja. niet veel zeggen, maar... Uh, nog een sigaretje op. Dan gaan wij... Uh, ja. Ja. Dan Zullen we een plaatje even... draaien? Nee, nee, nee, nee, nee, we gaan even door met het nieuws. Want we hebben nieuws over <lacht> haar. See, want daar ging het net over. Ik, ze, wil jij zijn schuif even dichtdraaien, ja. Charles? Want het is echt niet de harde ding. Ja, maar je blijft hem horen <lacht> natuurlijk. Het is namelijk zo dat Roy Kastien, de Zandvoortse ster van HFC, die ja. blijft bij HFC. Ja. De Broeke is nieuw, die komt erbij. Ja, precies, komt en, van Telstar. Ja, ja. en Zela, die is vertrokken, die is gestopt. Ja, dat wist toch al. Hè. Dus dat voor de rest de... part is natuurlijk mooi. Want nou, kan weinig, niet... uh, dat is heel fijn voor uh, Ted, het, het, uh, de trainer. trainer, ja. dat je weinig uh, gerommel hebt in je selectie zo halverwege. Hè, ja. Want dat is vaak moeilijk. Ja. Ja. Maar ja, Gorin gaat er natuurlijk wel 15 inschieten... de tweede helft van de competitie. Nou ja, daar gokken wij wel op natuurlijk. Maar er zijn er natuurlijk wel nog veel meer mooie wedstrijden. IJsselmeer, Vogels, Baardendricht, uh, Katwijk, Kozakkerboys. Ook altijd leuk natuurlijk. Uh, wat hebben we nog meer? Even kijken... De Achilles, Ja, Achilles, he, dat wordt nog een dingetje natuurlijk, nou, ja, ze spelen wel. De trainer is weg, die ja. is opgestapt gisteren. Ja, de spelers dus... hebben allemaal geen contract meer. Geen contract meer, want die zijn door de curator ontbonden. Precies, dus het wordt zeg maar het tweede wordt het eerste dan, denk ik. Nou ja, misschien met een paar eerste helft of spelers die blijven. Ja. Maar ik moet nog zien of ze wel gaan spelen hoor. Ja. Ik ben heel benieuwd. Nee, we gaan het zien. Dan hebben we nog nieuws natuurlijk over die andere club uit deze regio. Dat is Telstar, want die beginnen vanavond ook weer. Ja. En die gaan naar NVV. Wat een prachtige wedstrijd speelde Telstar tegen Sparta. Ik heb het gezien. Nee, ja, was het leuk. Ja, ja. En, nou, het is echt... Ik, ik, ga gaan, ik ga even een schuif gooien. Uh, wacht even. <laughs> ze kunnen echt uh, voor een verrassing gaan zorgen, dat is duidelijk. Ik kan er niks aan doen. Oh, je bent hier Joop. Ja, maar ik kan niks aan doen. Wat heb je allemaal zitten roken dan op het. Ik begin afgelopen week ziek geweest niet normaal. Maar we kunnen je amper horen ook trouwens. Is je ja. stem weggevallen? Daar ja, kan ik niks doen, dat is techniek. Nou, we beginnen even uh, met Chris. Ja, Want voor de 41ste ja, keer organiseert de basketbalvereniging De Lions het traditionele schoolbasketbaltoernooi. Ja. Dat toernooi is bedoeld voor de groep 8 ja. van alle Zandvoortse basisscholen. Zal het de winnaars van vorig jaar, de Oranje Nassau School, opnieuw lukken de grote beker te winnen? Wat denk jij, Chris? Ja ik, ik, ja. ik hoop het niet. Want als dat zo is, dan zijn we de beker ook kwijt. Ja, want ze hebben dan hem al twee jaar achter elkaar gewonnen. Ze hebben hem drie keer gewonnen. En als ze hem dan drie keer achter elkaar winnen, ja, dan ben ik verplicht om volgend uh, jaar een, een nieuwe wisselbeker te komen. Nou ja, je hebt toch Behoor, een op zich is dat ook niet zo'n probleem, nee. want we zijn als vereniging hartstikke rijk. Oh, dat is het! <laughs> dat is het! Dat had dus je dan, niet moeten zeggen, want nee. dan lopen de sponsors weg. Natuurlijk. Ja, dat is ook weer zo. Nee, maar dat is wel een grapje, gelukkig. Ja. Maar, uh, nou ja, kijk, het, het is altijd uh, afwachten. Hoe de strijd zich gaat verlopen. Ik, uh, ik durf er geen zinnig woord over te zeggen. Uh, Joop van Nes, het heeft ja. wel wat uh, ja, hoofdbrekens gekost... om uh, dit toernooi weer aan de gang te krijgen, hè? Nou, dit toernooi niet. En, uh, twee jaar geleden waren, ja. waren er veel meer hoofdbrekens. Ja. Wat was er aan de hand? Nou ja, men wilde van het competitieve af. Nou, dan hoef je niet te sporten ook, want sport is competitief. Ja. Ja. Maar, uh, van wie was dat idee van het competitieve af? Eh... Uh, in... Exact weet ik niet, maar een van de directeuren van de basisscholen... die wilde er vanaf en, en die heeft uh, daar uh, in het overleg... want ze hebben overleg, die directeuren, ja. regelmatig... Uh, heeft ze dat, uh, want het zijn allemaal zijs. Die heeft ze dat uh, te berden gebracht. En um, sommigen hebben het, het, waren er al gevoelen voor, laat ik het zo zeggen. Gelukkig is het niet gebeurd. Het, het zou een crisis geweest zijn, absoluut. Want uh, hoe moet je nou sporten zonder uh, de winst? Dan hoef je niet te sporten. En uh, gelukkig uh, hey, we, hebben wij uh, als basketbalvereniging uh, de poot gehouden. We hebben wel iets gedaan aan, aan, uh, aan het, uh, het hele toernooi, aan zich. Maar de opzet is hetzelfde gebleven: uh, een toernooi voor de groepen 8. En uh, de beste die wint, die wordt dan kampioen. Ja. ja, leuk. Morgen begint het om 11 uur in de Corver Sporthal, geloof ik, hè? Ja. Chris, vertel eens, hoeveel teams doen er mee? Uh, er doen vijf scholen mee. En elke school heeft één jongens- en één meisjesteam. En uh, om elf uur beginnen dan de jongens uh, op veld 1 en op veld 2. Want we hebben natuurlijk twee velden in de sporthal. En uh, in het verleden was het zo dat de jongens speelden op veld 1... en de meisjes op veld 2. Nou, het leukste is natuurlijk dat de jongens bij de meisjes kijken... en de meisjes bij de jongens ja. En op een gegeven moment kom je natuurlijk wel eens in de knoop te zitten... dat de jongens en de meisjes gelijk spelen. Dan nou, hebben we dus vorig jaar hebben we dat aangepast. Dan hebben we gezegd van... we gaan gewoon om 11 uur beginnen met twee... Uh, op allebei de velden de jongens. Daarna spelen de meisjes. Dan de jongens, de ja, meisjes, jongens. Bij. En dan kunnen ze gewoon met elkaar ja. bij elkaar gaan kijken. Ja. En dat is, dat is natuurlijk veel leuker. Want ja, ze staan elkaar wel aan te moedigen in ieder geval. Dat is altijd leuk om te zien en te horen hoor. En het aftellen aan het einde van de, van de wedstrijd... was natuurlijk altijd heel erg leuk. Het enige is nog wat we, wat het dat zijn jopen al. We hebben natuurlijk het een en ander aangepast. We hebben onder andere de tijd aangepast, want normaal speelden we twintig minuten, gewoon ja. volop zonder pauze, en dat hebben we teruggebracht naar vijftien minuten. Dat is beter. Want ze spelen natuurlijk vier wedstrijden en viermaal twintig minuten is voor de jongens, maar ja, ik denk dat het een beetje te veel wordt. We praten over groep acht, hè? Het gaat over groep acht ja. en ja, kijk, uh, er zijn natuurlijk ook een heleboel jongens die niet. Of, of nauwelijks hebben gebasketbald, en ook de conditie is al misschien... dan is 420 is al vrij lang. Dus we hebben nu gezegd, van nou, dan gaan we naar 15 minuten. En ik denk dat het ook beter is. Hangen die baskets ook wat lager? Ja, we hebben, in principe heb je dus een, de, de seniorenstand... en je hebt de mini-stand. En we hangen hem dan de tussenmaat. De tussenin. Ja, ja, ja, En dat is, uh, ja, dat is al jaren zo... En nou, dat, dat gaat goed. Nee, natuurlijk. Er zijn ja, natuurlijk ook lange, net zoals mijn zoon is toevallig ook niet zo klein. Ja, die eh, hangt hem er wel in hoor. Ja, leuk. Dus, dat is wel erg leuk om te zien. Dan ja, ja, vertelde je net dat je de kans loopt dat je volgend jaar een nieuwe beker moet ja. kopen. Ja. Maar er zijn nog andere prijzen. Nou, het is in ieder geval zo dat elk, eh, elk team krijgt een prijs. Ja. We hebben dus, ik heb toevallig heb ik ze afgelopen woensdag weer gehaald. Tien bekers in huis gehaald. Leuk. En uh, nou ja, elke team krijgt dus van 1 tot en met 5 krijgt een beker. Laat je dat ook niet doen. Wiss is goed Nee, elk team krijgt een, een, een beker. Nou, dan hebben we dus 1 tot en met 5. Uh, zowel bij de jongens als bij de meisjes. Nou, dan worden die punten bij elkaar opgeteld. En dan krijg je weer 1 tot en met 5. En ja, nummer 1, dat is dan degene die de wisselbeker ja. Ja. ontvangt. Ja. Maar je hoeft, er is ook een sportiviteitsprijs. Ja, dat is voor, voor mij de prijs eigenlijk. Er uh, is een prijs ingesteld een uh, paar jaar geleden... een paar jaar geleden, al een poos geleden... Uh, door de sportraad Zandvoort. Oh, die doen ook dat iets? Had, uh, Sorry? Die doen ook iets. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Was... Dus oh. op elk schotel hebben ze sportiviteitsvrij. Bespeur ik uh. enig cynisme in jouw stem. Uh. Ja, ja, ik bedoel, de sportraad, die, doet, die organiseert dingen en die nodigt de pers niet uit. Bijvoorbeeld de verkiezing ja. van de van de. Ik bedoel, er gebeuren dingen hier, dat hou je niet voor mogelijk. Het is echt zand voor, hoor. Het is een dorp. Ja. En we, we barsten ja, ja. van het talent. We barsten van de bekende sporters. Maar er is nergens samenwerking, nergens een medewerking. Het is echt belachelijk. Ja, maar weet je wat het is, Henny? De sportraad is daar niet voor. Ja, die is die hoort... daar wel voor. Die hoort nee, mensen uitnodigen. Nee nee, nee, nee, nee, nee. De sportraad die moet officieel alleen maar gevraagd en ongevraagd advies geven aan het college. Meer niet. Dat ze er wat bij gaan doen, dat is hier op Zandvoort. Dat, is, dat hoeft niet. Ze doen het wel. Maar doen het dan goed. Ik, ik heb zelf acht jaar in de sportraad gezeten. Bij ons gebeurde dat niet, hoor. Nee, Echt niet. precies. Dat wou ik zeggen. Heel simpel. Maar het uh, is uh, dus niet de taak van de sportraad... om dit soort dingen te organiseren. Uh, wij moesten toen de tijd zelfs ieder jaar... Ook een krant uitbrengen ook. Dat hebben we altijd gedaan. Heel leuk werk trouwens om te doen. Maar ja, goed, dat is, dat is je eigen vak natuurlijk. Ja. En uh, ja, wij verteerden dan ook de, de, de kampioenen. En uh, daar, daar werd iedereen voor uitgenodigd, absoluut. En uh, wat er nu aan de hand is... Uh, ja, de sportraad die nu zit... Die loopt op zijn eind, want dat gaat per verkiezingsperiode van de raad. Per raadsperiode. Uh, dan moet de sportraad opstappen. Je mag één keer blijven zitten. dan mag je je voor te beschikking stellen. En uh, daarna is het afgelopen. En een heleboel uh, leden van de sportraad, die moeten nu na de verkiezingen opstappen. Of dat gebeurt, is een tweede. De, een wethouder kan eventueel uh, uh, respijt geven voor nog een jaar extra. Maar dan is het nog echt afgelopen. En ik hoop dat je dan een, een, een, in mijn ogen, een hele actieve sportraad krijgt. Ja, dat hoop ik ook. Ja. Dat zou geweldig zijn. Ja, ik denk het wel. Ja. Maar nogmaals, ze zijn dus niet tevoren voordat ze dingen te organiseren. Maar als je het dan doet, doe dan wel goed. Joop, heel even, je bent nou toch aan de telefoon, want uh, het ja. gaat natuurlijk niet alleen over de Corvorsporthal morgen vanaf 11 uur waar iedereen naartoe moet, want er is toch verder niks te doen. <laughs> het gaat uh, uh, uh, over nog meer natuurlijk, want we hebben wel leuke dingen gezien in Zandvoort weer met een race. Ja, ja. Ja, een heel leuk initiatief uh, voor de, van die groep mountainbikers. Uh, en ik, ik, Volgens mij heeft Jan van Marlen zich daar heel sterk voor gemaakt. Uh, die zijn tijdens de nios -race op het uh, circuit, uh, een race om het uh, Winter Endurance Kampioenschap. Wat ook ze, leuk was uh, trouwens, hè? Sorry? Wat ja. ook leuk was. Ja, dat is altijd geweldig. Alleen, er komt zo weinig publiek is zo zonde. Ja, Want je ziet koud. de prachtigste mooie auto's, grote vette bakken, geweldig, heerlijk. Ja. En uh, de, de race is ook nog een hele tijd in het donker. Super om te zien. Maar goed, uh, uh, uh, het is niet aantrekkelijk blijkbaar om daar naartoe te gaan... Uh, helaas, Maar tijdens die vier uur race... Want het is een vier uur race, die Nieuws race... Hebben die mountainbikers zelf een vier uur... Ja, het was niet eigenlijk een race. Dat gaat het wel worden. Maar een, een, een, een toerrit gemaakt door het uh, circuit. Uh, daar hebben ze een bepaalde baan. Die gaat uh, langs het circuit en door het binnenterrein. En daar hebben ze vier uur gereden met 57 man. Hartstikke leuk, denk ik. En dat, uh, dat is erg goed ontvangen. Dus ik neem aan dat dat... Uh, ...in de toekomst uh, een herhaling zal worden, ieder jaar. Ja Joop, nog wat anders hè? even over het circuit nu we er toch uh, over ja. hebben. Er is weer een uh, nieuw platform uh, geïnitieerd. Hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Het, het, uh, daar gaan we weer. Er moeten weer uh, weg met de races en uh, geluid enzovoort enzovoort. Ja, ja uh, uh, vertel eens even, wat is het precies? Nou ja, het is een, uh, een, een initiatief van uh, een ex aantal Haarlemse organisaties... En uiteraard zit Milieudefensie erbij, want het zal er niet bij zitten. Mm. En die, uh, die zijn dus uh, tegen de Formule 1 terug naar Zandvoort, want dat geeft alleen maar hinder. Extra geluid. Ze maken nu al 240 uur herrie dat zij letterlijk aan woordvoerder van Milieudefensie. En, uh, maar hij vergat erbij te zetten, zeggen, dat ze binnen de vergunning blijven. En dat is belangrijk. Die vergunning is afgegeven, ze mogen 12 dagen per jaar... Extra hering maken. Yeah. Nou, dat, dat, dat zal niet meer worden als een Grand Prix komt, Maar dan zal een ander evenement zal, ja. um, verdwijnen. Precies. Dat kan niet anders. <hums> en um, ja, de burgemeester zegt ook, en dat staat in, in, de, in de krant van uh, deze week. Ik heb een interview met hem gehad. Yeah. Hij zegt, ja, wij hebben daar eigenlijk geen boodschap aan. Um, geluid is subjectief. Je vindt het mooi of je vindt het niet mooi. Maar de wet is objectief. En daar moeten we ons van houden. En zolang het circuit zich binnen die wetgeving en regelgeving begeeft, hebben wij daar geen boodschap aan dat anderen daar tegen zijn. Nou, dat vind ik een behoorlijk standpunt. En uh, uh, het is een, hij heeft het in het college erover gehad. Dus ik neem aan dat het ook een, een college standpunt is. En uh, men uh, heeft de brief uh, voor kennisgeving aangenomen. Ja, nou, heel goed. Heel hey goed. Joop, uh, die protestgroep hè, tegen de komst van de, van de F1 uh, ja. naar Zandvoort. Wat is dat toch, joh? Hoort dat bij de, bij de maand januari? Is iedereen depressief? Of uh, wat is er aan de hand? Nou, dat... dat uh, kijk, weet je wat het is? Uh, de mensen aan de rand van Bloemendaal en de rand van Haarlem kunnen wel eens een keer wat horen als de wind ongunstig is voor hun. Ja, ik, ja. Woon, ik woon in Heemstede en ja, ik hoor het ook wel eens. Ja, en? Maar ja, weet je, ik hoor ook Schiphol, dus ja. uh, wat dat betreft... Ja. Je hoort ook auto's voor je als alsof, alsof, alsof, als de kinderen om je heen. Maar als om vijf uur uh, op de polderbaan de vliegtuigen starten, kan ik ze horen met een verkeerde wind, ja. Ja, natuurlijk, ja. Ja, ja goed, maar, uh, dat, maar de burgemeester zegt ook, en hij heeft hij ook weer gelijk in, uh, de provincie heeft bepaalde zones aangegeven, uh, het zonering van de ja. strand... In em, en er, zand ligt nou eenmaal in de zone voor roering. <Tiller> <peguenren> en dat, dat gebeurt hier gewoon. En daar kun je het mee eens zijn of niet, dat is dan jammer. Maar het is een provinciale indeling... En uh, ja, Zandvoort die hoort daarbij. Gelukkig laten we eerlijk zijn. Uh, Soms, het is geen slaapdorp. Nee. Het moet ook geen slaapdorp worden. Nee. Het, moet, het, het moet bruisen van, van energie, van, van alles nog wat. En daar hoort het circuit bij. Ja, nog even, die, nog even voor de... mij gevoel. Uh, heel even voor ja. mij gevoel, Want ik lees dus de hele tijd protestgroep Haarlem, Haarlem, Haarlem. Ja, precies. Maar Zandvoort uh, uh, niet. Hoe nee. zit dat precies? Waarom is dat allemaal Haarlem? Omdat we hier trots zijn en daar niet. <laughs> <laughs> nou... Ik zal je eerlijk zeggen, in de jaren zeventig was men, over het algemeen, tenminste waren er zandvoorters tegen het circuit. Die zijn begonnen daarmee en met het anti circuit gebeuren. Dat heeft, is tot in de Tweede Kamer geweest en uiteindelijk heeft men een gehaald. Maar nu staan al die neuzen de goede kant op. De PvdA vroeger, die was tegen het circuit, Gertone toen de tijd raadslid, was tegen het circuit. Nou, dat is hij al lang niet meer, hoor. Maar neem het van mij aan, echt. Samford heeft het circuit nodig. Samford is blij met het circuit en aanbidt het circuit. Absoluut. Oké, okay. ja. genoeg daarover. Hey Joop, uh, je, heb jij een plaat die je graag gedraaid wil hebben? Want we hebben je platenlijst ook niet nou, hè? Nee, maar dat weet al wel. Oké, okay, nou, dan, ga, dan gaan we dat doen. En dan komen we zo meteen terug, want we hebben nog een aantal andere dingen... die ik met je wil bespreken. Ja. Onder andere de sponsor Jump Marathon voor War Child... Ja. en de informatiemiddagen voor Swimstar... En dan heb ik nog wat over Melissa Boyden. Oké, okay, en uh, heb je ook nog iets over de volgende wedstrijd van de SV Zandvoort? Uh, komende zaterdag, meen ik, nou, ja, een oefenwedstrijd. Oh. Nou, zoek het even op. <laughs> zoek het even op. Dus Joop moet even blijven hangen, als ik het goed begrijp. Ja, absoluut. <laughs> niet nou, hoesten, Joop. <laughs> Joop net... <laughs> nee. En niet te strak, hè, dat touwtje. Melisana schijnt te helpen. <laughs> net, net, net, net als die traplift, die moet ook even blijven hangen. Maar wij blijven ook hangen. En Joop, en die... ik ga straks crispy en Pieters voor je opzoeken. Die heb ik nou niet klaarstaan. Maar Smokey is uh, ook leuk, toch? Maakt uit. Smokey is toch ook leuk? Ik vind alle oude muziek. oude muziek is leuk. Oké, okay, dat kost twee leeftijd, hè? Ja, ja. We zijn heel slecht, dat doe je ook niet. If you want my sympathy, just open your heart to me. You get whatever you ever need. You think that's too high?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 Someone. When you feel your a part of someone You lay back in the arms of someone you love Into Smoky was dat met lay back in your arms yeah, of yeah. someone. We kennen het natuurlijk allemaal van... Uh, who the fuck is Alice? Uh, living the of Alice. Maar, uh, maar dit is ook een leuke. We gaan uh, weer heel snel naar onze presentatoren. Ron, Peer Van Voorheer en de Rukert. En is dus ook onze gast. Ken jij die smokies, Ron? Niet persoonlijk, nee. maar... Uh, ik vond het wel altijd leuke muziek, hoor. Ja, zeker. Absoluut. Ja. Hey, we hebben uh, de gast hier, Chris. <kwijls> ja. Van de briek. Ja. Dat is een man die... De Lions, hè? Uh, de uh, uh, uh, yeah, Lions basketball, hè? Uh. Uh, <laughs> die gaan morgen van, van start om 11 uur in de Sporthal. Mm -hmm. Maar ik herinner mij, en, en Joop van Ness is aan de telefoon... dat toen de flamingo's terugkwamen... toen stonden deze twee mannen gewoon te fluiten samen. Dat Joop, klopt. Joop? Ja. Klopt, klopt. hè, Joop? Klopt. Ja, zeker, ja. En jij schijnt het goed gedaan te hebben... Nou, ik, uh, ik heb een klein beetje ervaring in niet wat dat betreft. <laughs> maar ik, uh, ik, ik ben op mijn 16e gaan fluiten voor de, voor de bond. En ik heb uh, vrij hoog gefloten totdat uh, ik een jaartje of uh, 54 was en toen vond ik het zat. Maar dat heb ik ook uh, gewoon voor de club nog ben ik blijven fluiten, totdat ik niet meer kon lopen. Dan, uh, ja, daar houdt het op natuurlijk. Maar je kan toch in die stuur ook uh, fluiten? Dat maakt er niet uit. Het is, nou, nee, nee. Het ja, is nee, ook uh, rolstoelbasketbal te yeah, uh, Ja, nou dat is weer heel wat anders. Maar ik, ik, ik kan een wedstrijd fluiten vanaf de middellijn, dat hoef ik niet te wegen. <laughs> <laughs> maar je houdt wel ja, alles bij maar, van ja, je computer, ik... hè? Jij bent de grote regelaar samen met Chris daar uh, op de achtergrond. Ja, maar Chris en ik hebben ook heel samen heel veel gefloten. En uh, ik heb Chris eigenlijk... Well, laten we eerlijk zijn, Chris. Ik heb je leren fluiten. Nou, dat is, wat <laughs> ik, dat is wat ik net tegen je niet heb gezegd. Ik ja, heb ja, maar hem nog echt geleerd. nog niet voor de microfoon, hè? Nee, nog niet voor de microfoon. Uh, maar uh, ik heb het echt uh, van jou uh, geleerd. Om, om hoe hij, je echt moet fluiten. Ja, hij doet het graag. En het, je moet het fluiten is leuk. Arbitreren is leuk. Men, men vindt er niks aan, maar het is heel leuk om te doen. Ja. En, en dat heb ik altijd gevonden. En dat zal ik altijd blijven vinden. Ik vind het jammer dat ik niet meer kan wandelen. Want uh, ik had graag nog in de jeugd iets willen doen... Uh, en, maar, maar het gaat helaas niet. Je kan niet in een scootmobiel in een fluiten. Dat, dat werkt niet. Je moet, je moet ook ballen aan kunnen geven. Je moet de vrije worpen aan kunnen geven. Dat is zaken zaak allemaal. Dus dat werkt niet. Dus ik heb, ik heb de fluit aan de wil gegangen. Uh, helaas. Maar het is niet anders. Uh, Joop, wat vind jij de belangrijkste kwalificatie dan voor een arbiter in Heerlijk. het basketbal? Eerlijkheid. Nou, überhaupt. Ja. Een, een arbiter moet eerlijk, eerlijk zijn. Ja, maar dat is voor elke sport, hè? Ik kom er wel eens anders tegen. Ja, dat zeg ik. Het is niet alleen met basketbal. Ik, ik kom er wel eens anders tegen. Maar je moet ook stevig in je schoenen staan, natuurlijk, hè? Ja, sowieso. Sowieso. Ja, je moet... Uh... Kijk, je krijgt... je krijgt van alles naar je hoofd natuurlijk. Want als Gij zegt, dan doe je het in principe nooit goed. Ja, ja. dan moet je gewoon boven staan. En uh, op een gegeven moment ook tegen de heren zeggen van... Uh... Jongens, luister. Ja, een... Wij staan hier ook voor ons plezier. En als wij er niet zijn, kunnen jullie niet spelen. Eh, God, de, de, die scheidsrechters van de, de, de, het voetbal zitten nu bij In Seist hebben ze drie dagen bij elkaar gezeten. En dan is dan die hele discussie ja, ja. over hoe dat in het rugby gaat... en hoe dat in het voetbal gaat. Hè? En eh, bij het rugby, nou, eh, echt geen onvertogen woord. En, eh, ja meneer, nee meneer. Ja, maar, ja. En anders ga je eruit gewoon. Ja, nou, Klaar meteen. Ja, ja. De, we, we, we het is, eh, Ron, ja? het is een hele sportieve sport rugby. Men ziet dat niet, maar het is zo gigantisch sportief. Uh, uh, misschien wel een van de sportiefste sporten die je kent. Uh, de, de, de winnaars die, die klappen voor de vliezers. Mm -hmm. Die gaan door de eraag. Ja. gaan ze het veld af. Het is super, het is geweldig. Mm -hmm. En inderdaad wat je zegt, niemand zou dat in zijn hoofd halen om te ageren op een beslissing van de schijfstukken. Het zijn, het zijn eigenlijk ja. si simpele dingen die je verplicht zou moeten stellen in elke sport. Hè? Ja, maar ook in het voetbal. Dat kan ja, niet ja, heel precies. makkelijk. Ja, natuurlijk. Het moet, het moet een normale zaak zijn. Dat moet ja. je niet verplicht stellen. Het moet de normaalste zaak van de wereld zijn. Maar het voetbal is vergiftigd door het geld. En dat, dat, dat gaat voor boven alles. Ja. En dat is zo ontzettend jammer. Nou, dan ga ik even naar jouw sport, want het basketbal, dat is natuurlijk ja. ook belachelijk wat daar geld om gaat als je in Amerika bent. Als je in kijkt, in en... bent wel, ja. Alleen. Dus in hoeverre is dat niet vergiftigd dan? Nee, maar dat, dat is alleen met de NBA. Mm. Nou, de NBA heeft hele strenge regels. Wat heeft hij? Hele? Strenge regels. Strenge regels. Strenge regels. En er wordt ontzettend hand aan gehouden... en oh. men heeft daar respect voor. Maar het is een non-contact-sport basketbal... Maar wat er in die nou, NBA gebeurt aan aanslagen... dat is niet normaal, hoor. Het is van huis uit een non-contact-sport... is absoluut niet haalbaar. Dat is Trouwens met geen ene teamsport, sport of volleybal misschien. Maar het is geen haalbare zaak. Heel eerlijk... Uh, maar in Amerika worden wel met twee maten gemeten. Ja. Als jij een, een speler bent van echt de grote jongen, uh, heb je misschien maak je in een wedstrijd uh, 20 fouten en je krijgt er drie op je sheet staan. Ja. En iemand die net begonnen is, die ligt er binnen nauw no hem uit. Ja, dat is zo. En, uh, maar goed, daar, daar leert, daar leren ze ook van, hoor. Dat laat, laat we eerlijk zijn. Daar wordt echt van geleerd. En uh, ja. Uh, ja, wat ik zeg, uh, van de week is er eentje die, die, die kreeg een, uh, wat de, de, de, de rode kaart. Oftewel in de baas van een disqualificerende fout. Omdat hij uh, uh, blijkbaar uh, uh, uh, expres een tegenstander sloeg ja. op zijn keel. Ja. Dat kost hem 20.000 dollar. Wordt niet eens zoveel. Nou, voor jongens is voor het de niet, niet. Nee. nee, maar het, het, het, het geeft wel aan dat er iets aan gedaan wordt. En direct aan gedaan wordt. Ja, wat ik dan ook wel weer grappig vind, is als je dan naar ijshockey kijkt, dan is het juist de bedoeling dat je elkaar af en toe even <lacht> flink op de bek Ja, toch, tegen de boring aansmijt. Ja, nou ja, maar dan, ja, maar dat ja. Wordt echt, hè, dan ja. gaan die handschoenen uit en dan beginnen ze even flink op elkaar te beuken. En dat duurt dan een minuutje en dan uh, is het weer klaar. Het is ook wel weer gek, hè, hoe dat, hoe dat in elkaar steekt, hè. Ja, ja, ja, ja. Maar goed. inderdaad. Hennie, jo, ik wil met jou gaan. even naar een, uh, naar een uh, in mijn ogen fantastische <coughs> gebeurtenis. Dorpsgenoten Joke Broeren en Daphne Mus zetten zich in voor War Child... en gaan 20 januari samen de uitdaging aan om de Kilimanjaro, de hoogste berg van het continent Afrika, te beklimmen. Ze willen met diverse acties zoveel mogelijk geld ophalen voor de oorlogskinderen. Een van de acties wordt op 6 januari gehouden bij Mind Your Step, dat is het al geweest waar eigenaresse Marieke Fransen en sponsor Jump Marathon organiseerde in haar gezellige studio. Wat zijn dat voor fantastische dingen hier in Zandvoort, Joop? Ja, de, de, het, ik, ik vind het zelf al een normale zaak. Het gebeurt zo vaak in Zandvoort dit soort acties uh, onderhouden, ondernomen worden. Het is niet alleen de Kilimanjaro. Ja, laten we eerlijk zijn, je gaat niet naar de top van de Kilimanjaro. Die is bijna 6 kilometer hoog. Dat kan je wel vergeten. Maar je, voor zover je kan wandelen, ga je hem hoog. En het is stijl, dat denk ik erom. Dus dat is, het is al een uitdaging aan zich. Maar het is, het is uh, in Zandvoort ja, schering in inslag, denk ik, dat zoiets gebeurt ja. eigenlijk. Maar, maar neem nou maar... zo'n Marieke Franse, hè? Uh, die heeft dan dat, die, die studio en die organiseert ja. dat dan. En het wordt nog ontzettend gezellig ook, hè? Ja, ja. Dat is voor... En, en Duizend piek ja. wordt erop gehaald. Ja, ruim zelfs. Ja. Ja, en dan, ja. in, in het verleden, want dat schreef jij in de krant, ik herinner mij dat drank- en spijslokaal De Meester... Ja, ja. ook meegedaan. Fantastisch, toch? Nou, we gaan die, die, uh, die meiden in ieder geval maandag ook uh, op een YouTube-film zetten. Want we vinden het een geweldige gebeurde. Uh, ja, jammer dat ze niet aanwezig kunnen zijn. Hè? Ja, ze, maar ze hadden een, een sponsoractiviteit uh, op ja, Schiphol. Belangrijker. Bij Transavia Tuurlijk. geloof ik. Ja, ja, ja. ja, dat moet ook, hè? Ja, nou, natuurlijk. dan dat andere wat we nog even moeten bespreken: die informatiemiddagen bij Swimstar. Oh ja, ja, ja. Nou, dat is een, een, een, een nieuwe vorm van uh, zwemles geven. Ja. Uh, dat, uh, dat is nu de tweede um, uh, locatie in Nederland waar het gebeurt. Dat is één uur per week en altijd door dezelfde docent. Consequent door dezelfde docent. Ja. Uh, kleinere groepen, uh, op een bepaalde manier worden ze dan eigen gemaakt met het water. De veiligheid in het water, dat uh, wordt, uh, wordt in oogschouw genomen. En... Uh, het uh, uh, uh, is in blokken, acht blokken per jaar krijg je, En als je ieder blok afsluit krijg je zo'n zo piepschuimen, uh, zo'n ding uh, zeester, ja. als, als beloning uh, dat is voor kinderen erg leuk natuurlijk um, de kracht is ook dat je kinderen veel meer kan begeleiden, want je hebt kleinere groepen, het is zelfs zo erg het is is zo goed dat um, als je een kind bijvoorbeeld met ADHD hebt en uh, die je die durft. dan uh, is daar een, een aparte trainer voor. Die gaat, ja. dat, die gaat zich er helemaal mee bemoeien. Al die, die lifeguards die zijn allemaal uh, gediplomeerd. Hè? Dat is natuurlijk ook een ja. heel grote pre. Ja. Het, is, het is voortgekomen uit uh, de, de schoolbouwwereld. Ja. Uh, en uh, daar is men begonnen. Men kwam erachter. in Amerika wordt veel gedoken. maar men heeft niet eens de, de basis van een zwemmer onder de knie. Daar zijn ze erachter gekomen bepalen, uh, sy dat systeem is er ingevoerd, en dat schijnt ja, dat is nu naar Europa gekomen logisch, want het goed is, komt altijd naar Europa toe, natuurlijk mm -hmm. en uh, uh, het werkt daar, dus het zal hier ook werken, absoluut mm. die instructrice die dat gaat doen, die is zelf uh, e eentje uit, uh, uit de duikwereld en uh, die, die gaat het begeleiden hier in Zandvoort, in de Scuba Republic en dat is een, een, een klein uh, instructiebad aan de boulevard, ja leuk Oké, hey, Ingrid van Gerven, daar kun je alle informatie krijgen. Je kan ook een ja. uh, mailtje sturen naar swimstar.nl, info at swimstar.nl. Zeer de moeite waard, typisch weer iets moois in Zandvoort. Ja, zeker. Oké okay, man, we gaan nog even muziek draaien, ik kom nog even wacht, terug wacht, wacht, op het buisgebouw, en nog... dan kan jij weer vrijelijk wacht, gaan hoesten. Ik wil even, Hennie, ik, uh, ik wil daarna ook nog even over tennis hebben. Oh dan, vooruit, ja, ja Boyden hè, was de naam. Ja. ja Doen ja, we? Maar we eerst even with muziek van jou. Ja with your masculine <laughs> and you always contemplating what to do in case happiness found you, can't you see that it's all around you, so follow me.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 Ja, nou begrijp ik waarom Joop altijd iets met fluiten heeft gehad. Want uh, die, die pijper, dat zit vol met fluitjes ook. <laughs> Joop, toch? Ja, dat klopt. <laughs> maar Joop, we gaan het met jou nog even over het Zandvoortse tennis hebben. Want uh, mevrouw Boyden is weer bezig. Ja, die, die, uh, ja en nee. Uh, <laughs> ze is in 1 één plaats van de U17 in Nederland. Ze heeft meegedaan uh, aan een uh, viersterre jeugdrenkinktoernooi. Dat is vrij heel en daar heeft ze de finale in de singles verloren. Oh? Van de nummer twee geplaatste uh, Enik van der Broek. En uh, Enik van der Broek, dat is haar dubbelpartner. En samen met Enik van der Broek heeft ze de dubbel gewonnen. Ja. Kan, kan je er nog een taal voor nou, vriendendienst, <laughs> denk ik. Denk je ook? Het toernooi was Al van der Rijn. En. Uh, ze als, als heeft uh, de finale verloren met 6-1, 3-6, 3-6. Van Eniek van, van der Broek dan. Meisje trouwens een jaar ouder is dan, uh, dan uh, Melissa. Daar nee, heb je het al. Hè? En, en ja, de, de, de, de, de finale dat was eigenlijk een fluitje van een cent. Daar stelde 6-1, 6-1, helemaal niks voor. En wat ze nu gaat doen, ze gaat twee itf toernooien in Bosnië spelen. Ja, dat Wordt ja. het ook deze maand gespeeld. Dus ze gaat het weer naar buiten toe. Maar dat is toch leuk? Ja, geweldig. Ja. Een Me meid van 14. Of zal ze 15 zijn? Een van de twee. Ja. Maar ik denk dat ze nog 14 is. En uh, ja, die, die, die, als die zo doorgaat, komt ze er wel. Leuk hoor. En, en lid van het tennisclub Zandvoort, hè? Ja. ja. Wederom een bewijs dat Zandvoort uitblinkt in jeugdige sporters. Ja, ja we hebben het al vaker geconstateerd. Ja. ja. En waar het aan ligt, ik denk aan de gezonde lucht. De heerlijke Gezellig. haring, Gezellig, gezelig, de gezellige ge mensen die er alles voor doen, zoals uh, meneer Chris uh, die morgenochtend om negen uh, om uur al in de sporthal is om de zaak voor te bereiden. En je vergeet nog één ding. Ja? Je vergeet uh, de, de, de sushis die we hier hebben op Zonsvoort. Uh, dat begrijp ik niet. De? Nee, dat is ook gezond, sushi in de CISOLOUS. <laughs> Ga jij een beetje zorgen dat wij een boete krijgen, Joop? Ik <laughs> kan toch helemaal niet? Maar over die laatste nee. gesproken, ik, ik, ik wil heel even toch iets persoonlijks vertellen. 25 jaar geleden, aanstaande dinsdag, 25 jaar geleden, viel ik dood neer in Sint Maarten. En dat ga ik vieren, dat is mijn tweede verjaardag. Ik word dus 25. Een, een, uh, wandelend <laughs> een, ah. een wandelend medisch wonder. En weet je wie er komen? Mijn cardioloog, die al 25 jaar me begeleidt vanuit Utrecht. En mijn dochter en zijn dochter. En we gaan dat heerlijk vieren. onder het Palace Hotel. Ja, geweldig. Leuk, hè? Ja. Maar alle whisky kan thuis blijven hoor. Je hoeft niet allemaal een fles whisky te sturen. Want uh, ik Le overleef het <laughs> toch wel. En ja, dat vindt jouw uh, cardioloog vast niet zo goed ook. Ja, dat heeft hij gezegd. Neem een glas whisky iedere dag. Oh, ja. okay. Nou, is dat ene glas gewoon leeg. Dus dan. Maar goed. <laughs> We hebben hier nog iets te melden over het basketbaltoernooi... dat morgenochtend om 11 uur begint in de Corvus Sporthal. Ga je gang, Chris. Ja, we beginnen om 11 uur en de wedstrijden duren een kwartier. Er worden tien wedstrijden gespeeld. De laatste wedstrijden beginnen om twee uur... en dan is de prijsuitreiking zo rond de klok van half drie... Daar heb je ook weer iemand voor gevonden. En daar hebben we iemand voor gevonden. Eh, weer Gertjan Gertjan Bluis. Wie is, de dat? Wie is dat? Die ken ik wethouder niet. Wethouder van de Zandvoort. <laughs> Wel bekend. Die heb ik eh, persoonlijk uh, weten te strikken... om de prijzen te komen uitdelen. En de, de sportiviteitsprijs... die wordt uitgedeeld door John Lemmens. Nou, dat is, dat de is de voorzitter sportraad. van de Sportraad. Ja. Ja. Moet John, maar... blijft hij nog of gaat hij weg? Eh, nee, nee. Nee, nee, nee, die moet weg. Die, die moet ook weg. weg. Oh. Ja, ja, okay. ja. Uh -huh. Maar dat, dat ja, is ja, nog wel. Nou, Joop, hoeveel nieuwe mensen moeten er komen? Zeven uh, zitten erin. En uh, er zijn, uh, ik denk dat er vier nieuwe moeten komen. Wauw. Teufelsnauw, uh, Meisje Koper, Sean uh, Lemmings. Uh, ik denk vier nieuwe. Wauw. Dus in de ja. tussentijd zijn er drie nieuwe bijgekomen. En ik weet niet hoe lang die al zit nu. Ga jij terug of niet? Nee, absoluut niet. Nee. Ik vind het nog steeds een papieren tijger. Ja, dat hangt er vanaf hoe je samenwerkt natuurlijk. Je kan er van alles ja, in Ja, Maar ook... uh, kijk, je kan adviezen geven wat je wilt. Uh, en, en je kan daarover vergaderen wat je wilt. Maar als niks mee gedaan wordt, dan, uh, dan vind ik het doodzonde van mijn tijd. Ja. Maar goed, morgen gebeurt trouwens nog wat, in het sportgebied. Ja. Morgen wordt het uh, tweede kunstverschil van uh, Santos Hockey Club geopend. Oh, wat leuk. Ja. Kort over drie begint dat. En ook dat doet Gertjan Bluis. Die, die gaat dus na de sporthal, Na de puistverdrijking van het. Uh, schools. Uh, gaat hij naar de hockey. Nee. Dan opent hij het veld. En dan wordt er. Een, uh, een, een, uh, een nieuwjaarswet gespeeld. En dat is een traditie in Zandvoort. En die wordt gespeeld tussen. Uh, een selectie van ZHC. En de ambtenaren. Nee. <laughs> en dat is altijd een hele ludieke wedstrijd. Uh, met. al. Alle... <coughs> Uh, begin je weer. <laughs> je kan het ook niet in je microfoon van je telefoon doen. Uh, Joop. Als er een wereldkampioenschap Hoest is, het weer joh. Nou, uh, ik, ik denk dat ik weer ben rustig aan. Rustig aan. Ja. Komt goed, Joop. Jo, bedankt voor alles Heel wat je gedaan hebt. Dank Bedankt it. voor je bijdrage. Sorry dat die lift niet werkt. Maandagmiddag komt er iemand, dan is het hier weer opgelost. En ja, het beste kun je even gaan liggen als je hoeft. Oh. Dag jongen, bedankt hè. Dag joh. Ja. tot morgen. Hoi. Hoi. Ja, het is weer bijna uh, tijd voor het nieuws, dus we moeten er even tussenuit man. Als je hier uh, dood ziet, Ik ben wel blij dat we zorgen lekker. Ja, kom. It's time to turn the pages We're gonna send it online and not give up But walk that road Let everybody go Through lights and shadows On a scale of 1 to 10 You get the biggest score you're ever sent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 Batenboog moet met het RwS Journaal. Volgens de Duitse SPD-leider Schulz waren de verkennende gesprekken... over het vormen van een nieuwe regering spannend en turbulent. Maar hij is tevreden over de uitkomst. CDU, CSU en SPD hebben ruim 24 uur onafgebroken onderhandeld... en presenteerden vanmorgen een principeakkoord. Daarin staan volgens CDU-leider Merkel maatregelen die ervoor moeten zorgen... dat Duitsers ook op lange termijn een goed leven hebben. Ook staan er plannen in voor de hervorming van Europa. SPD-leden bepalen 21 januari of de regeringsonderhandelingen verder gaan. Het aantal mensen dat hun zorgpremie niet betaalt is lager dan ooit. Vorig jaar waren er 250.000 wanbetalers. In 2012 waren het er nog bijna 300.000. Volgens het ministerie van Volksgezondheid komt de daling... doordat betalingsproblemen op een andere manier worden aangepakt. Een verzekerde die een half jaar geen premie betaalt... moest in het verleden bovenop de schuld nog een boetebedrag aflossen. Dat is in 2016 deels teruggedraaid. Ook worden wanbetalers actiever benaderd om hun zorgpremie over te maken. De politie heeft een medewerker aangehouden van een containerbedrijf in de haven van Rotterdam. Hij wordt verdacht van hulp bij cocaïnesmokkel. De man van 37 zou degene die de cocaïne uit containers moesten halen... hebben toegelaten tot het haventerrein en naar de containers hebben gebracht. Het onderzoek in Indonesië naar de verdwenen scheepsvrakken in de Javazee is gestopt. Alle sporen zijn doodgelopen. In 1942 werden drie Nederlandse marineschepen met honderden opvarenden door Japanners tot zinken gebracht. Ruim een jaar geleden bleken de wrakstukken verdwenen. Waarschijnlijk hebben Aziatische bergers ze verkocht als oud-ijzer. Robin Haase is er niet in geslaagd de finale van het ATP-tennistoernooi in Nieuw-Zeeland te halen. De hagenaar verloor de halve finale van de Spanjaard Roberto Bautista Agut... Het weernocht is bewolkt en lokaal kan het mistig zijn. In de noordelijke helft ook kans op motregen. Het wordt zo'n 5 graden. In het weekend is er meer zon. Dit was het NWS Journaal.